4 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In Londen is een protest tegen de politie volledig uit de hand gelopen. Zo'n 300 bewoners van de wijk Tottenham gooiden met benzinebommen... en staken twee politieauto's en een dubbeldekkerbus in brand. Ook werden winkels geplunderd. De bewoners protesteerden tegen de dood van een man van 29. Die kwam donderdag om het leven na een schotenwisseling met de Londense politie. Een onafhankelijke klachtencommissie van de politie onderzoekt het incident.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 In verschillende steden in Israël zijn er schatting 250.000 mensen... de straat op gegaan uit protest tegen de regering. Hoewel het economisch niet slecht gaat met Israël... zijn ze boos over de hoge kosten van levensonderhoud. Ook vinden ze dat de overheid vooral bedrijven bevoordeelt... ten koste van de gewone man. Het protest begon een paar weken geleden met een klein tentenkamp in Tel Aviv. Vorige week waren er al ruim 100.000 demonstranten. En afgelopen avond groeide dat tot een massaprotest. In Jeruzalem verzamelden zich tienduizenden mensen... bij de Amstwoning van premier Netanjahu. Ze droegen spandoeken en borden met teksten als... Mensen gaan voor de winst en tijd voor revolutie. Premier Netanjahu heeft afgelopen week hervormingen aangekondigd. Tot slot het weer. Het klaart vanuit het westen op. Overdag zijn er dan flinke zonnige perioden... maar later op de dag ontstaan er stapelwolken... die hier en daar kunnen uitgroeien tot een enkele bui. Het wordt een graad of twintig. Dit was het NOS-journaal.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 Goedemorgen, het is twee minuten over vier. Dit is 4-7, maar voor deze speciale gelegenheid even omgedoopt tot vaar 7. En we zitten op een uh, ja, weer op een unieke plek Ja, Dit keer in sneeuw, tijdens de Sneekweek ja. in onze thuishaven. In onze thuishaven, uh, hier om de hoek. Uh, ligt, het, uh, ligt het centrum van Snake en daar wordt nu volgens mij een wel redelijk druk uh, feest gevierd. Al heeft het wel hard geregend hoor net. Het is Bar en Boos. Uh, nou, voordat we even een, een, een dutje gingen doen, koopt echt met bak uit. Hè, we hadden zelfs een beetje lakage voor het eerst. Ja. We hebben kleine raampjes in de keuken. En die hebben we altijd een beetje openstaan. Hebben we hebben nu allemaal dicht gedaan. En toch waren de koffiefilters nat, de zuiverklontjes, alles. Een beetje doorheen gestroomd was het. Het kwam dus met bakken tegelijk naar beneden. En wij zijn toch maar even gaan slapen. Want we wilden ons nog even goed geestelijk ook voorbereiden. Voor deze laatste zware show. Want een zware show kan het zomaar gewoon worden. En, en, en emotioneel misschien ook wel. Want het is, is onze allerlaatste bijdrage vanaf de boot. En dan gaan we weer naar huis. En weer gewoon landrot. Ja, we hebben drie weken op deze boot door het land gevaren, van Sneek naar Sneek, het rondje Sneek hebben we gevaren. We zijn helemaal naar beneden gegaan, via Harderwijk naar Muiden, Vianen en dan weer hup de lek over naar Arnhem en omhoog via Zwolle en zo. Weer terug naar Sneek en daar zitten we dan nu. Ja. 18 juli, toen zijn we vertrokken en toen spraken we Simone ook al. Goedemorgen Simone. Goedemorgen. Ja, um, jij als, uh, als waterrat, uh, uh, ben jij nog eigenlijk naar de Gay Pride geweest of was jij er niet? Nee, ik was er dus oh, niet. Ja, dat is wel, het ging helemaal over de Gaper, maar ik was er dus zelf helemaal niet bij. Want ik had allemaal andere verplichtingen en afspraken, dus dat is er helemaal nou, niet ja. van uh, gekomen. Maar uh, volgend jaar, volgend jaar okay. is mijn uh, ja, ja, ja, uh, voornemen. Ja. En, en als jij dan, uh, want daar hadden we het ook nog over, wij zaten ook nog een beetje te, te, te, te, te babbelen over die Gay Pride over welk stripfiguur je dan zou willen zijn. Denk, denk, je, denk je heel even over naast, Simone. Dan uh -huh. ga ik even naar... Want het thema was stripfiguur, hè? Uh -huh. Dit jaar bij uh, Bienne Klopt. Dus vandaar. En uh, dan ga ik weer naar Frank toe. Ja. Daar hebben we het inderdaad over gehad. En ik dacht, ik ben heel lang. En toen dacht ik, ik ga als Gofie, Maar toen dacht ik, <laughs> gofie is helemaal niet zo'n leuke stripheld. <laughs> en toen wilde ik als kwabbernoot van Robert Does een kwabbernoot. Maar die ken ik niet. Maar die kent niemand. Nee. Dus ik denk dat ik maar... Uh, is Langnek van de Efteling ook een stripfiguur... Mm, niet echt, maar goed, het mag wel. Oké, okay, ga ik eens lang denken. Okay. Jij? Ik ga als, uh, als kuifje, had ik bedacht. <laughs> en dan heb ik een kat en die uh, gaat ermee mee als uh, bobby Dont. <laughs> als wie zou jij gaan? Ja, ik zit even heel diep na te denken over welke stripfiguur. Je hebt natuurlijk zoveel bekende strips. Um, maar ik denk misschien uit uh, iemand uit de X-Men. Met een x uh, Rogue oh, ja. of zo? Met, met die, dat witte pluimpje in de Met die de witte, haar? Met ja. de witte pluk met haren. Ja. Oh, ja. Dat, oh, ja. Dat, dat lijkt me wel leuk. leuk. Ja, ja, ja, en dat ook leuk. ja verder, wat voor stripfiguur heb je nog meer? Ik lees niet zoveel strips. Donald Duck dus, zou je kunnen gaan lezen. Ja, daar twijfel ik ook heel erg tussen. Dat zou ook uh, goed kunnen. Catwoman zegt Frank nog. Catwoman, ook leuk, ja. Ja. ja. Binnenkort komt er weer een nieuwe Batman-film uit, hè, met uh, Catwoman erin. Uh, ik walle. Voilà. Laatste ah, ja. Dus ja, dat is wel heel actueel. Maar ik denk dat volgend jaar uh, weer een ander thema is, hè, op de boot. Dus dat heeft eigenlijk ja. niet zo heel veel zin. Maar ja, nu, over de filosofie. Nou, ik vond het wel leuk om even over te filosoferen. Ja, is. ik ook. Eens <laughs> hey, slaap lekker. Ja, dankjewel hè. Ja, dat is goed. Um, ik ga zo meteen even een rondleidingje geven door de boot heen, denk ik. Want dat heb ik uh, helemaal aan het begin gedaan. Maar dat, uh, uh, dat kan nu nogal weer een keertje, want er is nog uh, behoorlijk wat veranderd. Vooral rommelig geworden als ik zo om me heen kijk. Uh, dat zo meteen. En we laten de reportage zien die we allemaal al gemaakt hebben afgelopen week. Nu eerst Miles Kane bij 47 op Radio 1. Hier op Radio 1 bij 47. Ik ga eens even een uh, rondleiding doen door de boot. Even kijken. Laat ik dan maar eens even hier beginnen. Achter aan de boot. We hebben dus een boot van uh, 9,5 meter. Daarin uh, zijn we de afgelopen weken uh, uh, Nederland doorgevaren. En ik ben nu in de punt van onze boot. En de punt, dat heet eigenlijk ook al Frank Het... Steven. De punt. Ja, de Steven, ja de Steven toch? Steven, inderdaad. <laughs> uh, de punt en in de punt daar slapen wij uh, voetje aan voetje. Um, als je dan uh, je bed uitstapt, dan sta je meteen in de keuken. Uh, daar ben ik nu. En als je zelf dan omdraait, dan sta je eigenlijk meteen in de badkamer. En daar sta ik nu. Dan begint het een beetje te stinken. Dat gaan we zo meteen al even uitleggen hoe dat zit. Uh, als je dan uh, een trappetje hebt, ja, een trap in huis, hoe luxe, dan uh, ben je in de uh, living room, in het lounge gedeelte. Ver. Daar zit Frank nu lekker te chillen. Ja. <laughs> en uh, als je dan nog, uh, da daar heb je ook het roer zitten, dus daar, uh, daar, kunnen, we, daar kunnen we sturen. de motor even starten. Even, voor... even kijken hoor. Dat is een vrachtwagen, Ja, uh, echt, uh, nou nee, kijk, dit is de motor, gaat die? Ons kimmetje. Ons kimmetje is dat hè. De laatste keer denk ik dat hij is gestart. Ja. Dat is wel een uh, mooi, mooi moment. En uh, als je dan iets naar achteren loopt, dan, uh, dan heb je daar nog het achterdek waar ook nog een, een roer zit. En waar je uh, heerlijk kunt genieten van de ondergaande zon of de neervallende regen. Eén uh, van die twee in ieder geval. Um, en het, even kijken, laten we beginnen Frank. Ja. Dat vind ik wel mooi. Um, om te beginnen bij het slapen. Hoe vond jij het om lekker te slapen naast je radio buddy? Nou ja, allereerst omdat ik het echt heel lekker slapen, We sliepen in de punt, in de steven. Ja. <laughs> en ja, jij al, je hebt me twee keer wakker gemaakt vandaag. Ja. Dat je slaap wandelt. Ja. En in vier uur tijd hè? Ja, en dan ook, je slaapt ook, slaap ook fysiek. Want dan sla je mij op mijn been. Ja, en dan zeg je, slaap, slaap wandelen. En dan zeg je Frank, wakker worden, we moeten gaan. Dan gooi je de trossen los. Je hebt echt... In de drie weken dat we op die boot zitten, maar echt wel, ik denk, in totaal iets van zeven, acht keer wakker gemaakt. En dus vannacht daarvan twee keer, dat we moesten weggaan. Of je dacht ook twee keer dat uh, trossen los waren gegaan, dat we afdreven. Dus toen stond je op het achterdek met je slaapkop. Ja, en jij redt me dan, hè? Ja, ik heb je, nou, ik heb je vanocht, of vannacht twee keer gered, want ik riep nu twee keer, Luke, kom terug man, doe even normaal. En zo, hè? Huh? Ja, maar we moeten echt gaan. Je stond ook al een keer in de keuken, volgens mij koffie te zetten of ofzo. Leuk, gaan naar slapen. En, ja, zo, okay. en toen ging je weer slapen en dan ben je ook in één keer weer weg. Ja, ja ik was wel, ben wel een beetje onrustig geweest op de boot kan slapen. Want ja. dan denk ik altijd van dat die boot weer weggaat. En dan in mijn gedachten zitten we dan ergens op midden, op, midden op de lek of zo. drijven we dan af. Maar ja, je bent wel de hele dag, kijk, we hebben natuurlijk elke dag heel veel gevaren. Dus je bent wel elke dag ook bezig met het varen. Als je achter het roer staat, moet je geconcentreerd zijn. Het draait een beetje naar links, een beetje naar rechts. Dus je bent wel de hele dag op het water en druk met het varen en ik denk dat je dat meeneemt of zo. Een beetje moet verwerken s'nachts. En dat heb jij dan heel erg. Dat je dat, ja. Je zit er nog middenin eigenlijk. je ja, zit er nog middenin. En nu, vandaag, hebben we eigenlijk helemaal niet zo heel veel gevaren. Want het was behoorlijk druk op, uh, op de wateren. Dus we dachten van nou lekker uh, trosjes en uh, trosjes aan de wal. Ja, we zijn heel even weg geweest. Even op, de, op het Snitsemar. Mar, ja. Sneken meer. Maar het was echt niet te doen, het was druk. En het was ook wel, het was niet al te best weer vandaag. Nee, nee dat was wel jammer inderdaad. Nee. Ja. Maar toch dan, en dan, maar dan zit het als, alsnog in, wel redelijk in mijn, uh, in mijn systeem. Uh, en dan, uh, uh, nu toch een beetje zo ook even um, op deze manier de boot langs gaan. De badkamer. Frank, wat is daar in godsnaam mee <laughs> Want het zo stinkt. Ja. Yeah. Ja, ik weet het niet. Ik weet, ja, ik heb het sowieso niet op de badkamer. Want ik moet echt helemaal zo met me... Kinderen op mijn borst moet ik plassen, want het is een heel klein uh, hokje, yeah. en het wc-tje is heel klein ook. Het stinkt een beetje inderdaad. Er zit een douche in, maar heb, heb ik nooit gebruikt, want dat is, is echt niet te doen. Ja, ik ben niet heel goede vrienden met de badkamer. Ja, en het stinkt dus, het, ja. Misschien hadden we ook wel een keer moeten schoonmaken in drie ja. weken tijd, dat, dat helpt natuurlijk ook. Maar sowieso is er iets dat het stinkt en soms kwam er een meur uit, joh. Och, schrikkelijk. Ja. Ik vind het niet echt fris. En uh, wat, wat is jouw favoriete plek van de boot? Oei... Uh, ik vind het uh, boven op het dek heel lekker. Daar ja. hebben we de afgelopen dagen gezeten. Ook uh, als we waren aardig gemeerd. Ja, en ook om mijn bed. Ik heb, uh, ik heb echt uh, ik heb heel goed geslapen, hier, ook omdat je heen en weer dommelt een beetje. Ik deed ook ja. wel eens even middagdutjes. En dan was het, het, bed, het bed van mijn beste vriend. En jou dan? Want jij... Ja, ik denk toch, ik denk toch achter de roer. Ja, jij ja, ja. was de kapitein. Ja. En ik heb ook wel meer, uh, ben ik achter gekomen, meer uh, affiniteit gekregen met varen dan jij. Ja, jij zit heel erg bootjes te kijken. Jij kan echt, waar in Almere, in Almere buiten... En dan ging je bij de sluis staan. En dan heb je gewoon een uur bij de sluis gestaan om te ik kijken de, hoe mensen in die sluis gaan en hoe ze er weer uit varen. Ik werd een soort zo'n zo varende bedweter, werd, ja. werd ik automatisch. Want oh, oh, oh, die heb je nu. Die varende bedweters is wel allemaal snor. Ja. En die, ik heb wel zoveel vaak de les te, te lezen gekregen over hoe ik snoeren moet oprollen, hoe ik aan moet leggen, hoe ik links moet, hoe ik rechts moet. Bijna hoe ik moest plassen op een boot. We gaan het zo meteen nog allemaal horen. Uh, je kunt trouwens ook uh, bellen 0800 12 uh, eh, wat was het telefoonnummer 0800 1 11... Oh ja, <laughs> 0800 er zo lang uit. 0800 0801121. Uh, uh, als je gewoon even mee wil praten en als je iets wil vertellen en uh, misschien om te vertellen welke stripfiguur je graag wil zijn of weet ik veel, wat <laughs> gekke geiten Nee, waterverhalen. Oh ja, waterverhalen. Dat is mooi. Waterverhalen. 0800 121 0800 121 om in te bellen met dit radio programma.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 Baby, I'm ready uh -huh. I was pretending not to say De heer en fatback. en uh, het talent van, uh, van dit moment uit Nederland, Chris Berry. Ze stonden ook op het uh, Sea Jazz Festival. En het schijnt echt heel leuk te zijn geweest. Ik vind sowieso ik vind, vind, vind een leuke, uh, leuke artiest een leuk liedje vind ik het ook. Ja. ja, heel vrolijk. Ik ken het eigenlijk nog niet zo heel goed. Nee. Maar ik zag je wel lekker meeswingen. Uh -huh. <laughs> uh, vorige week zaten we op een heel andere plek dan nu. Nu zitten we in onze boot. We hebben een kabeltje getrokken. Die, uh, die uh, ligt nu in onze boot. En dan, uh, nou, dan ziet het, uh, zitten we lekker, uh, lekker warm en droog in onze eigen bootje. Maar vorige week zaten we op een heel andere uh, locatie. Namelijk in een, uh, in een loods. De loods van Vincent. En uh, uh, Vincent die heeft dus een, een, een haven in. Um, uh, wat was het nou ook weer? In Reden. Een haven met echt alles erop en eraan. Het is hier nog een ho? En dat komt omdat we in een grote lood staan. En uh, dat is de loods van, uh, van Vincent, Vincent Luba. Goedemorgen. Goedemorgen. Van uh, jachthaven Ut Eiland. Ja, dat klopt. Wat is dit voor een plek waar we nu zijn? Dit is een, uh, een, een jachthaven met een uh, winterberging-faciliteiten en, uh, en, en een hoop lichtplaatsen. En we staan nu in een loods, wat voorheen een showroom was. Wat nu uh, gebruikt wordt voor uh, in de zomermaanden een stukje showroom en in de wintermaanden voor verwarmde winterbergen. Wie brengt dan deze boot? Zijn het mensen die geen geld meer hebben om deze boot te betalen of zo? Nee, dit is een man die wil uh, doorstromen naar een grotere boot. Ah. Dus die, uh, die verkoopt eerst een oude boot en daarna gaat hij doorstromen naar een grotere. En jullie verkopen dus deze boten, boten hier in, in, in zo'n loos als deze. En uh, gaat het een beetje goed met de business? Nou, het is allemaal een beetje krabben en bijten, maar uh, we houden de kop naar boven water. Hoe kan dat dan? De recessie hè. We, oh, ja? als, uh, we gaan er als eerste af en we gaan er als uh, laatste komen er weer bij als het juist weer goed gaat in de economie. Ja, en Vincent, die helpt ook mensen als er bijvoorbeeld een motor van een boot uitvalt? Ja, dat komt regelmatig voor, ja. ja. ja het is natuurlijk een mechanisch iets een motor, en ja, daar kan van alles mee gebeuren. En wat dan? Want we zitten hier bij de Gelderse IJssel. Wat, wat gebeurt er dan als je, als je motor uitvalt op zo'n rivier? Als ze allereerst je anker uitgooien... Okay. <laughs> dan, eh, dan, dan vaar je in ieder geval niet op de krippen. En eh, dan hou je in ieder geval de boel een beetje zo, uh, zo heel mogelijk. Weet jij waar ons anker zit, Frank? Nou, volgens mij op hebben wij op het achterdek... Nee, nee, op de, op de punt zit hij niet. We hebben op het achterdek dat, dat dingetje daaronder... Oh, ja. waar we het tafeltje kunnen klappen. En ja. daar zit hij, maar hij zit volgens mij niet vast aan onze boot. Oh, ja. Moet jij hem vasthouden, maar. Ja, ja, of je... ja het is heel ingewikkeld, <laughs> dus dat moet ons niet gebeuren. Wat nou als we het anker niet kunnen uitgooien... omdat we gewoon onervaren zijn en een beetje stom? Dan probeer je altijd tussen een krib, ergens tegen het, waar ze min mogelijk stenen liggen... ergens tussen de kribben te gaan liggen. Dat je gewoon vast ligt ergens? Ja, ja, ja. ja. want dan lig je in ieder geval uit de vaarroute van de binnenvaart. En dan is het meest veiliger wat je kunt doen. Ja, Frank, um, We hadden deze week hadden wij één keer dat we dachten... dat misschien de motor uit zou vallen. Ja, toen voerden we op... Uh, normaal voerden we onge ongeveer 2400, 2500 toeren. En dat was al de max. Het, zat, het was midden van de week, we waren eigenlijk een beetje klaar mee. Ja, en we dachten we hadden gast erop. Ja, dus uh, ik ging rond de 3000. Ja. En uh, nou, het ging prima, het ging hard, we gingen snel. En toen nam jij het roer over, ook gewoon door. En rekening. Doedoedoed. Ja. En toen ging je nog wel vooruit om de boot, maar we schokken er wel mee. Ja, even. ook omdat we natuurlijk we zaten op die ijsel waar je net die Vincent ook over hoorde, hoorde babbelen. En ja, daar dat zit dan stroming op op zo'n rivier en er zit ook veel, veel vrachtverkeer op. Ja. En als je dan uh, een uitgevallen motor hebt, dan ben je dus echt gewoon weerloos en zit je maar gewoon wat te dobberen. En dan, je kunt ook niet nauwelijks meer sturen en zo. Dus dat is echt het is best wel linker shit. Dus wij dachten van shit, straks valt onze motor uit, of was onze benzine op. We dachten dat misschien het, het, het, uh, het, hoe heet het, het metertje van de, van de Diesel uh, dat, dat op was. Allemaal van dat soort dingen schoten door ons heen. Ik riep even zo. vrouw vrouw, liep ja. ik in paniek. Ik dacht lekker mijn middagdutje te doen. Ja, ja. <laughs> en toen had ik opeens een paniekerige geluk aan mijn bed staan, althans achter het roer. Nou ja, ja, en toen zijn we gewoon op 2000 toeren doorgegaan, want we wilden geen, uh, geen brokken maken. Dus we zijn we uiteindelijk wel veilig in de haven gekomen. Ja, het duurde het wel weer langer. Ja, ja, het was wel weer een stukje saaier daardoor. Sowieso, had jij wel een beetje. Uh, jij, had wel... jij vond het wel saai soms, hè? ja, ja weet je wat het is? Je zit op een motorboot. Kijk, op een zeilboot moet je zeilen, moet je bukken voor die mast die uh, moet je overstagen, nou, wat dan dan niet. Hier zit je op een boot, hier zit je binnen ook nog eens en dan gaat het maar brrrr. Als je tegen zit ga je 6 km per uur, als je mee zit ga je 10 km per uur. Maar je zit maar. Mm -hmm. En nu kwamen wij er nog wel op vette plekken en nog wel toffe mensen tegen en maar dat kwam omdat we heel erg van de boot af gingen en met mensen gingen praten. Maar als je dat niet doet dan zit je gewoon echt drie weken in een soort drijvende caravan. Ja, maar ik, vond, ik vond het wel, uh, wel lekker, vaak, ook al was het inderdaad een soort drijvende kerven. maar om dan gewoon tijdens het varen, dan zat je ja, achter het roer, ging ik even lekker op dek en Gewoon even lekker uitwaaien gewoon, dat je gewoon dat, want binnen was er best wel veel lawaai, hoorde je net ook toen de ja, motor aanging, hoor je, dan hoor je ook echt wel en dan, als je dan op op 2500 toeren vaart, dan, nou dan ratelt ook alles en dan begint alles een beetje te trillen en zo. maar toch als je dan op het dek zat boven, dan, uh, dan, dan was het echt best wel rustig. En dat vond ik wel lekker, dat je gewoon lekker uit kunt waaien en zo. Ja, en je bent op het water. Dus het is wel, aan weerszijde heb je natuur dan, en als de zon schijnt, ja, ja oké, okay, ja. ja. Nee, het zal maar nooit echt grijpen. Ja, dat is wel een beetje de stadste voor denk ik ja. dan, hè? Ja, denk ik ook. Goed, uh, al onze avonturen die hoor je uh, zo meteen ook. En uh, als je mee wilt praten dan mag dat via 0800-121, en uh, kun je ons vertellen hoe het moet? Bijvoorbeeld, we hadden vorige week nog hadden we Jan ja, Mulder. Die belde in. Jan, je leert ons even de les hoor. Ja, en terecht ook want we deden echt alles, deden we fout. Dat hadden we zo meteen, meer vanavond uh, avonturen. En uh, dit is een liedje wat we echt zo vaak hebben meegezongen op de boot. Daar gingen we weer hoor. Roer recht vooruit, volle krachten. Dan gingen we langzaamaan, een toetje meer, nog een toetje meer, nog een toetje meer, nog een toetje meer. En dan gingen we hoor, met 10 kilometer per uur over de water. De so, train is right. Shine where you live When we were school Giants and my buddy En daar stonden we dan te turen over het water. Ik heb wel veel getuurd. Nou, we zijn deze week nog over uh, het Zwarte Meer geweest. En dat ging op de Heenweg gingen we er ook over. En toen heb ik ook echt getuurd. Het ja, was een heel maar, mooi meer is dat. Maar, maar dan gingen we over de heen, en op de Heenweg gingen we daar over. En, toen, en er was, aan de andere kant. Ja en, en toen was het echt helemaal mistig en zo zag je bijna niks. Moest je echt goed kijken naar de boeien. En nu uh, kon, kon we wel veel zien, geloof ik. Hè? Ja, het was heel mooi. We hadden. Het is een beetje een natuurgebied, want je mag ook, We moesten op een heel klein uh, doorvaartje maar. Mm Hoe -hmm. je aan weerszijden groen en, en rode en uh, dat meer is echt. Dat strekt zich heel erg uit, maar wij moesten op een heel klein paadje. Paadje, ja. Ik zit ja. nog niet zo heel goed in mijn in paadje woorden. Paagel. en. Um, maar ja, dat was, Het was echt heel mooi. We hadden heel goed uitzicht. Ja, ja, ja. En, en nou ja, als we dan weer aankwamen in, uh, in een haven, dan, uh, dan moet je altijd een paar dingen doen. Dan, uh, ik ik stond dan altijd achter het roer. Want ik was, per uh, rekening, de schipper. <laughs> en uh, Frank, die was dan uh, de dekmatroos. De, de, de dekmatroos, de de ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, nou, Frank, uh, hadden we een mooi systeem, hadden we bedacht. Ik legde aan en Frank, die ging aan de achterkant van de boot staan. Die, uh, zodra die kon, uh, sprong op uh, de steiger. Ja. Gooide het touw om de bolder heen. Uh, ik zette hem vervolgens in ze vrij, dat hij niet meer voor of achteruit ging. Dan legde eerst even de boot stil, sprint naar achteren toe. pakte het touw over van Frank. Frank die sprintte door naar voren, legt de touw aan en bam, vast lag de boot. Echt rotsvast. Rotsvast kon niet misgaan. En toch kregen we telkens die bedweeds over de vloer. Uh, zo kreeg Frank ineens ongevraagd een lesje snoerrollen. Als je een snoer oprolt, dan pak je een beet en kijk wat ik doe met mijn hand. Ik geef hem een slagje. Ja. En dan komt hij automatisch goed in die lus te liggen. Maar nu wordt hij wel heel erg klein. Ja, oké. Okay. Dat kun je ook groot doen. Okay. Maar als ik het zo doe, dus om mijn arm heen sla, een beetje ruw, dan gaat hij kapot. Ja. Dit moet eigenlijk keurig doorlopen. Hmm. Ja, ja, dat is een goede dat. tip hoor. Ja. Sterker nog, ik ja. heb het volgens mij een keer tegen je gezegd. Van. Nee, nee, nee. nee. Dat het mooier was. Je ziet jij. het namelijk heel veel mensen doen hoor. Kijk. En je voelt het ook, dan valt hij in. Ja, gaat vanzelf dan valt, dan. valt keurig in die bocht. En anders krijg je dat. Je Zal ik het even om het toezicht van u doen? Nee. Oh, mooi. Ja, nee, ja, nee. Andersom, andersom. Oh. Ja, je moet door. Nee, nee. Zit het nog een keer? Ja? Kijk wat ik hier doe. Ik geef hem hier al een draai. Zodat hij zo goed draait? Dat hij daar draait. Kan ik na oh. tweeënhalve weken dit nog proberen. dat zegt eigenlijk veel okay. over me. Oh, en zoveel waarde er jongen, allemaal, nee, maar echt, ik heb wel zo, zelfs toen we hier aankwamen, kreeg ik ook nog eventjes een lesje, hadden we drie weken op het water gezeten over hoe je nog meer kon aanleggen met een speciale knoop ja. en ik heb me omgedraaid en ik ben me weggelopen. Ik vond het interessant. Ik kon het niet, ik kon het niet meer aan. Maar het was ook wel grappig, want toen we ook begonnen en aan het einde eigenlijk ook nog steeds, eh, ik, ik had mezelf nou, ik bedoel we hadden onszelf niet, niet bijstel goed voorbereid op deze reis, maar, ben je voorbereid op deze reis? Nee, juist niet, nee. Uh, maar, maar ik was toch nog wel beter voorbereid dan jij, want jij kwam hier aan met je zwarte grote loggeschoenen ja. en, uh, en ik had nog gewoon even mijn, mijn uh, ventjes aangetrokken. Ja. Dus dat het nog iets van een soort van bootschoen was, maar jij zat hier met, uh, met, met je skinny jeans en putschoentjes stond je op het dek. <laughs> en, met... en toen lazen we dat, dat je eigenlijk helemaal geen zwarte zolen op een boot mag. Ja. Ik heb drie weken lang op zwarte zolen over het de, over de dek gestruit. <laughs> Maar, maar vond, je, vond, je, vond je het leuk jouw rol? Als, want we hadden ja. dat, vooral op het einde, de, gewoon tijdens het varen hadden we allebei al dezelfde rol. En uh, voeren we wanneer dat kon. En, uh, en iedereen achter het roer, wij allebei. Maar, maar bij het aanleg hadden we een rol. Ik legde aan en jij deed het dekgedeelte. Ja. Vond je, jij, uh, vond, hoe vond je je rol? Ja, ik was blij met mijn rol. Want ik vond het lekker om even buiten te zijn. En een beetje heen en weer rennen over dat dek. Dan was zo lekker zo. Dan nee, ben je echt een matroos. En dan gooi je zo. Ik was de Zorro van het water, zo noemde ik mezelf ook. <laughs> en dan had, ik, dan had ik die trossen, dus de touwen in mijn handen. En dan maakte ik zo lus. En dan zo. Hup, vanaf de boot om die boulder, nou, zat hier, en dan sprong ik er inderdaad af om die boot weer aan te trekken. Ja. Ik vond het wel leuk, want ik was wel even actief, fysiek bezig. Ja, en vooral bij, het, bij de sluizen was ja. dat wel heel handig dat jij de zoro was, want ja. dan, dan moest je soms snel aanleggen. Nou, een keer stond jij te kijken hoor, ja. in Muiden weet ik nog. Daar Toen ging gewoon... die hoor, de, de, de, de, de tros. Heel, heel soepel zo. Ja, zo best wel een afstandje, ik zat nog wel een meter tussen mij en, de, en de, de kant, dus nog verder naar de boulder toe. En zo, hup, eromheen. Ja. ja. Uh, <laughs> ik ben blij dat je zo tevreden bent over jezelf. ben zijn tevreden over mij. Nee. <laughs> ja, ik vond het wel relaxed, want je, je ziet dus heel vaak mensen... Uh, het zijn vooral stellen die, uh, die op reis gaan. Uh, je ziet niet zo heel vaak twee jonge gasten op een boot. En, en je ziet toch wel heel veel geschreeuw altijd. Zo zagen we echt in, in zagen we een stelde sluis in jagen gewoon. Dat hoor je straks nog wel, maar dat ja. echt die gingen de sluis met een vaart... Ik denk wel, ik denk wel 6 km per uur, zo hard. En, maar dat is best hard ja, in de sluis. Dat vond de sluis heel hard, inderdaad. Ja, ja. En, en, uh, maar die schreeuwen, veel schreeuwen op elkaar allemaal en, uh, en boos doen en zo. Het zijn boze mensen soms, want die schippers. Ik denk dat er best wel wat relaties zijn gesneuveld op het water. Ja, ik denk het ook. Of, of in ieder geval uh, dat mensen niet meer gelukkig worden. Je, is, je wordt niet per se heel gelukkig van het water. Nee, maar je moet er tot rust komen, zeggen ze. Ja, nou, tot rust komen gaan wij ook doen met hele mooie muziek van Faire, bon Calgary. Teacher, but it's hard to cross. I was only trying to spell love. Lach, Frank, hè? In zijn bed. Een beetje een middagdutje te doen. We eten toch veel middagdutjes? Ja, maar water, dat vreet echt energie. Althans, bij mij. En ik zat steeds op het dek, hè? Vergeet niet. Ja, dat is, nou, dat is ook zo. Dat is echt zo. Uh, we kregen van uh, onze uh, Beyoncé-presentatrice In uh, Willemijn. En ook van Winschiet, die uh, zat er ook een paar keer afgelopen week. Kregen we telkens opdrachten. Uh, die opdrachten moesten we vervullen. En aan het begin van de week kregen we al te horen. Um, dat uh, de verliezer van al die opdrachten, he, je kreeg dan een punt per persoon als je een opdracht sleepte. De, de verliezer moest worden gekielhaald. Uiteindelijk is een van ons gekielhaald, Frank of ik. En uh, wie dat is, dat hoor je zo rond uh, kwart voor zes, denk ik, hier in dit programma. Um, uh, maar we begonnen de, de opdrachten van deze week en toen stond het 3-3. Dat was spannend hè, Frank? Dat was... Reten spannend, Luc. Ja, want wil jij gekiel houden? Nee, worden? nee, en zeker niet met al die verhalen van vroeger. Ik ook niet, ik ook niet. Uh, de opdracht van, uh, van uh, afgelopen vrijdag, dus niet. Uh, nee, de, de vorige vrijdag was dat dus. Uh, was dat uh, Frank met een fanfare het Gelderse volkslied moest zingen. Luc? Ja? Ons Gelderland? Ons Gelderland, ons Gelderland. Hoe gaat-ie? Ja, ja, zoiets. Allee. Luister even mee. Komt-ie, Ja. Gezongen door het Voordensmannenkoor Van de beuken binnenkomen, onze Koer. Plus schaduw! Van de konen de bossen. Als je hein de konte zien. Ik vind de melodie niet je van hem. <lacht> <lacht> er is nou niet één keer die zo lekker blijft hangen. <lacht> Een plakje, nee. Nou, toen wisten we, <laughs> wisten we dus het volkslied en dan nu nog de fanfare. Goedemiddag, ik spreek met Frank van BNN, de schippers van BNN Radio 1. Hallo, Hallo ik had een vraagje aan u. Ja. En nu zag ik dat. Het probleem is, ik zit nu uh, nog meer in Canada. Oh! Dit is de voicemail van Rick Verschillen. Oei, Frankie mee in. Ik spreek als voorsmail. Ja, Frank. Ik denk dat je bijna alle van fanfares en dwelkers er wel hebt gehad. Kan ik het a cappella doen? krijg je een halve punt. Dat weet ik niet, dat ligt aan Willemijn. Achter mij ligt niet. Misschien kan ik een. Misschien kan ik een. Bob Bob was een beetje paniek. Ja, nou ja, elke fanfare was op vakantie. En dan waren er wel twee of drie van de ze... Of we doen het met z'n allen, of we doen het niet. Ja, dan houdt het toch? <laughs> een raar regel eigenlijk. Ja, maar dat is van Een beetje toeteren, zouden kun je toch ook wel oh. je eentje in. Jij kan ook goed toeteren. <laughs> ja, het mij van fanfare kunnen zijn! Helaas, helaas. <laughs> je had een vernuchtig plan, en dat was de stad in. Kent u het Gelderse volkslied? Nee, die ken ik niet. Ik wist Kent... niet eens dat het bestond. Kennen jullie het? Nee. Nou, het op school geleerd? Nee, eigenlijk niet. <laughs> ik moet het Gelderse volkslied zingen, maar ik weet ook niet hoe die gaat. Kun jij me helpen? Nee. Jij? Uh, nee. <lacht> nee. Nee. Nee? Ik denk misschien heeft u het vroeger op school geleerd. Nee, nee, nee. Ik heb hier niet op school gezeten. Maar u kent het Gelderse volks wel, dat het bestaat? Het bestaat wel. Ja, zeker. <lacht> nee. U ook niet? Nee, ook niet. Ja, ik moet het zingen. Oké, okay, nou. Jij moet het zingen. Ja, maar ik ken het niet, dus ik zoek eigenlijk mensen die mij kunnen helpen. Ja, ja, ja, ja maar je hebt mensen genoeg, toch? Ja, maar niemand kent het. Ja, ja. ja, allemaal Gelderlanders toch? Ja, ja echt de Gelderlanders. Maar uh, ja, we zingen niet onze eigen volkslied, blijkbaar. Uh, ik, even, uh, ik heb de tekst wel bij me. Uh, uh, mag ik even Helpt dat? Ja. Wacht heel even? Ik moet even. Uh, ja. Arie, Kunnen we uh. misschien samen zingen? Waar de beuken brede kronen, onze, onze koele schaduwbien. Waar, waar de groene de bossen. Oh. Paarse heidevelden, heidevelden zien, dat vind ik een rare zin, even. Paarse heidevelden zien, waar de blonde roge akker. Dat is niet goed. Oh. Waar de blonde roge akker en een bie? Nee, wacht. Maar... Nou, gewoon opnieuw beginnen. Nee, waar hier? Waar de be? We beginnen gewoon okay, opnieuw. We beginnen we we opnieuw. We Geen we Gewoon opnieuw. Waar de beuken, brede kronen, onze koele schaduw bieden Waar we groene, dennebossen, paarse heidevelden zien. <laughs> niet gehaald, niet gehaald. Het bleef 3-3. Drie, drie. Hoe het afloopt, hoor je zo meteen met mijn opdracht. Ik moest het hars halen en zo. Echt. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be.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 No Mercy van Raccoon, hier in Vaarseven op Radio 1. We hebben drie weken lang zijn we door Nederland heen gecrosst. Niet met een auto, uh, nee, we gingen met een boot. En uh, ik kan me nog goed herinneren dat we in februari uh, dachten we van... nou, we moeten maar eens een keer een plannetje bedenken voor, uh, voor de zomer, want... Ja, ja zou het zou toch wel leuk zijn als we in de zomer iets leuks konden doen. En het zou wel lekker weer zijn dan en zo. En toen dachten we van, nou, we kunnen misschien wel op een boot gaan. Dat hebben we nog nooit gedaan, Dat leek ons wel een keer grappig. En eh, toen hadden we echt zo'n pokkenweer de eerste, die eerste twee weken. Het regende echt toen. En het was eigenlijk wel mooi, want ook voordat we gingen slapen gisteren, regende het ook keihard. En toen we begonnen, regende het ook keihard. Ja, ja, ja. En, eh, maar toch hadden we wel een lekkere week deze week. Ja, wel heel veel zon. Ja. We daar hebben we veel gezwommen, Heel gezwommen? Ja, ja, want ja. dat is heerlijk, we hebben daar zo'n zwemtrappetje achter ja. op de boot. Zo dus dan springen we vanaf de punt, want dan checken we altijd even of het een beetje diep genoeg is. Maar in een Brug hebben we nog lekker gezwommen en dan springen we zo van de punt, hup het water in en dan kunnen we zo achter zo'n zwemtrappetje uitklappen en dan klop. klop, klop. Ja. En dat vond, dat vond ik zelf toch wel uh, het leuke van, uh, van zo'n boot, dat je dus uh, kijk, het varen, dat kan wel soms een beetje saai zijn en zo, maar uh, het mooie van zo'n boot is wel dat je dus altijd uh, in de buurt bent van water, want ja, anders blijft zo'n boot natuurlijk niet drijven. <lacht> en je bent ook altijd lekker buiten, dat vind ik ook wel prettig, want je gewoon altijd, ik ben zo'n dus buitenmens geworden. geworden. Ja. En ik denk dat ik daarom die middag deed. <lacht> nee, omdat je de hele dag buiten bent. Ja. Nee, dat denk ik ook. Maar toch, was het was wel prettig dat we niet continu die 26 graden van afgelopen dinsdag hadden. Want dan, dan stik je wel weg in die, in die boot hier. Ja, want we zitten binnen. Okay, we hebben ook nog we hebben twee roeren eigenlijk. We hebben een roer binnen, die zit dan, daar zie je het het best. Dat is echt het hoofdroer. En we hebben nog een roer op het achterdek. Daar kan je ook staan. Dan sta je een beetje buiten. Maar daar zit geen dieptemeter op. Daar zitten alle, zie je niet hoeveel benzine je hebt nog en zo. Dus dat was iets onwenniger om daar te varen. Jij hebt er een paar keer gevaren. Ja. Maar dan zag je het ook minder, toch? Ja, dan, zit je, dan moet je op de tafel zitten eigenlijk en, dan, uh, en dan, ben je een beetje, dan zit je wat lager en dan kun je nog net over die boot heen kijken. Alleen je, je hebt toch een beetje het gevoel dat je, dat je toch weinig overzicht hebt. En, en, en dat, is toch wel, uh, dat is toch wel een beetje onhandig, vooral als er veel, uh, veel vaarverkeer is en zo. Dat is dan toch niet heel handig om, uh, om daar dan te gaan zitten. Uh, maar ik had toch stiekem wel een beetje verwacht dat er iets meer vakantiegevoel zou zijn ofzo. Ja, nou ja, en zeker dat we ook, ja, ja. Maar iedereen die wij tegenkwam het water, op het water, die had wel vakantie volgens mij, toch? Want iedereen bleef al een paar dagen in een Haven liggen, wij gingen elke dag weer door. Als we, stel, we lagen een keer in Maurik, nou, de volgende dag meteen door, terwijl om ons heen heel veel bootjes lagen. Oh, die bleven lekker lang liggen, die zaten lekker te pimpelen op het uh, achterdek en die gingen dan nog even de stad in en die gingen, sliepen lekker uit. Nee, vakantie was het niet heel erg. Nou, vorige week hadden we trouwens in dit programma uh, uh, uh, uh, uh, het verhaal van, uh, van een stel. Twee, uh, twee stelletjes eigenlijk, die gingen met elkaar op vakantie. En die kwamen we ook weer tegen in Zutphen ja. afgelopen week. Ja, <laughs> want dat, dat is het ook nog. Je komt heel veel dezelfde mensen tegen. Omdat je ongeveer, in kijk, met een auto rijden of 100 of 120. Dat scheelt nogal. Ja. Maar hier rijden of vaar je of... 7 of 9 kilometer per uur. Nou, ja, dat scheelt. Dus je, je zit heel vaak in dezelfde havens met elkaar. Ja. En toen kwamen ze weer tegen. En dat uh, nou, vonden ze het natuurlijk wel weer leuk. Wij vonden het eigenlijk stiekem ook wel leuk. Konden we heel even een beetje met elkaar weer babbelen. En zo. Toen dus hebben we nog lekker een paar biertjes gedronken. Ja. En zo. Dat was eigenlijk wel leuk. En toen kreeg ik toch wel een beetje, een beetje het vakantiegevoel in me. Niet heel erg, maar goed. Er was wel. Dat was wel iets van vakantiesfeer, dus dat was dan wel weer lekker. Maar voor de rest was het gewoon toch wel hard werken. En dat was eigenlijk ook wel uh, een beetje de bedoeling natuurlijk. Want ja, als toeren schippers op een boot. Ja, dan moet je natuurlijk wel. En ik, jij hebt stalen kabels gekregen, hè? Ik oh, mijn denk. spieren, Luuk, je zou eens moeten oh. voelen. Kom maar. Ojojojojo. Oh, <laughs> en... Yeah. Wedenday en Halliday hier in 4-7 op Radio 1. En uh, we zijn een beetje onze avonturen aan het vertellen. En onze verhalen en dat soort dingen en zo. En um, uh, op een gegeven moment kregen we een opdracht, dat hoor je zo meteen allemaal. Uh, want we krijgen dus de hele tijd opdrachten. En uh, een van die opdrachten was dat ik een. Um, wat moest ik nou ook weer doen? Deventer ik moest, uh, oh ja, een Deventer Space Cook moest ik gaan maken. En die Deventer Space koek, dat is dus een, een Deventer koek waarvan het recept geheim is. En eh, daar moest dus een beetje, uh, beetje uh, wiet in worden gepropt. En uh, nou, dan, dan, als dat allemaal zou lukken, dan zou ik dan een punt krijgen. En uiteindelijk um, uh, was het wel een soort van gelukt hoor je straks. Uh, en we hadden ook nog een klein beetje wiet over. Um, en daar hebben we een soort van, ja wat hebben we gedaan? Een soort van melk hebben we ervan gemaakt. Want we zaten dus te kijken van, nou wat zouden we daarmee kunnen doen? Uh, en uh, volgens de Jellyneck konden we daar een melk mee brouwen. Dan moesten we melk koken, met daarin een beetje, een beetje hasj verbrokkeld. En, en nou, dat leek ons wel een grappig idee, we hadden toch een vrije avond, dus we dachten nou, waarom niet, laten we maar eens een keertje proberen. En toen zaten we midden in ons... Wat vond jij ervan trouwens? Van de hashmelk. Ja. ja, een beetje bitter. Dat gaf een beetje een scherpe smaak. Net zoals je een joint rookt, zie je ook een beetje die scherpe smaak met, met van, ja, van die hasj in de melk. Eigenlijk was het gewoon warme melk. Ja, ja maar, ja, maar ja, precies. Maar wel een beetje viezig. Die heeft ja. een glaasje water erbij. We hebben nog wat opgenomen. Ze dus hebben het heel snel laten horen. Frank. Ja, dat ja, komt ie Dan nou, moet je luisteren. Gefeliciteerd! Goed man. Oh, gefeliciteerd! Ja, nee. Goed, man. Als u! <laughs> Zo ging dat maar door. <laughs> het is echt verschrikkelijk. Ja, ik vond, ik vond, eh, ik, ik vond het wel oké, okay, maar ik, ik had nou niet echt dat ik dacht van, goh, uh, dat was van, nou, nou ja, ik had er niet echt heel veel mee. Ja, dat was wel leuk voor een keertje. En ja, we kunnen ook weer zeggen dat we hash hebben gedronken. Ja, dat staat dan ook wel op het lijstje. Ja. Zometeen, het nieuws van 5 uur met Mark Visser nu eerst Alloway Black and You Make Me Smile. And I still got bills to pay, but all in all, you've been right here with me, when I'm sinking low, you come through and lift me, it's nothing more than the love that you give me, keeps me from drowning in tears, oh, make me smile, make me smile. Save the day. You make me smile. You make me smile. You make me smile. In a very special way. Everywhere I go, people seem to ask me: Where I get my joy? Why am I so happy? In these trying times, when a frown is the fashion. Like the sun, now how can that be? See, the answer to the query is very simple. I'm always grinning from dimple to dimple. Because you love me unconditionally. My happiness is heart-shaped, can't you see? Can't you see when you're gone? When you're gone away from me. I just don't know what to do. of Die man is dus eens een keertje live gezien in, uh, in Paradiso was dat, Alloway Black. Want toen uh, zaten we zondagochtend zat ik met mijn vriendin een beetje te ontbijten en toen uh, zaten we even de websites van Paradiso door te nemen en te kijken waar we nog naartoe zouden kunnen gaan. En toen zagen we Alloway Black. Die had toen net een i'tje met I need dollar, dollar, dollar, dollar, nee. Leuk liedje dachten wij. Dus toen wilden we naartoe, dus, uh, toen zaten we daar toen kwam hij een uur uh, te laat. ja, Dat was best wel lang hè toch, als je, uh, als je ah, zegt ja. van ik begin om 9 uur en om 10 uur aan kan kakken. Kijk, Prince kan dat maken, maar L.O. Black, ja. uh, leuke man, maar beginnend. Zo dacht ik er dus ook over, maar uh, daar dacht mijn vriendin toch heel anders over. Want uh, meneer is echt zo'n enorme dandy, die staat dan op het podium een beetje slik te wezen. Jij, ik denk dat jij hem wel heel vet vindt eerlijk gezegd, want hij had er zo'n leuke spenstje aan en zo. En, maar, maar wel goed hè, gewoon goede. Uh, en uh, puntschoentjes had zat hij ook aan ja, ja, en zo. Dus ik denk, en skin jeans had hij ook aan. En uh, wat dat betreft, ik denk, dat, ik denk wel dat jij het wel een, uh, een goede artiest vindt qua kledingstijl. Ja. En zo. Want jij vond kleding op de boot ook heel belangrijk. Ja. Ook nu zit je weer in je, in je grijze joggingsbroek. <laughs> Met alleen maar grijze kleding. Ja, ik probeer ook nu zit ik gewoon weer een shirtje in de broeken. Een mooie riem erbij. Ja, maar niemand ziet je hier. Je weet nooit wie je tegenkomt, Luc. Nou, ik weet wel zeker. We zitten hier op een redelijk verlaten industrieterreinje in een haven. De kans dat hier iemand tegenkomt is niet zo heel erg groot, denk Toch? ik. Toch? <laughs> Zometeen het nieuws van 5 uur met Mark Visser. Zit er helemaal klaar voor. En daarna hoor je nog meer avonturen vanaf de boot in fase 7.